De Duitse politie mag op bepaalde spoortrajecten treinreizigers controleren op grond van hun huidskleur. Volgens de rechtbank in Koblenz is dat geen discriminatie. Een gekleurde Duitse was naar de rechter gestapt. Hij voelde zich beledigd omdat hij zich moest legitimeren vanwege zijn uiterlijk. De controle vond plaats op een traject dat regelmatig door illegalen wordt gebruikt om Duitsland in te komen.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 De oppositie wil voor 30 april weten hoe het kabinet de bezuinigingen gaat invullen. Dat is de uiterste datum waarop de Europese Commissie de plannen van Nederland wil zien. Minister De Jager van Financiën bevestigde vanmiddag dat hij voor 30 april Brussel zal informeren over hoe Nederland het begrotingstekort gaat aanpakken. Premier Rutte zei in de Kamer dat het belangrijkste doel van de onderhandelaars in het katshuis is om met een goed pakket maatregelen te komen. We laten ons niet bepalen door data, zei Rutte in de Kamer.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 Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. De Groninger HIF-zaak moet worden overgedaan. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Rond half tien hoor je misdaadjournalist Mick van Wely die een boek schreef over de zaak. En de Kuip bestaat uit 75 jaar, het zal je niet ontgaan zijn. Dat vieren we met twee vaste gasten. Namelijk stadionspeaker en oud-Feyenoorder Peter Houtman... en langs de lijn collega Ronald van der Geer... Dat straks, maar eerst even dat andere voetbal. Bas Bij Apuel tegen Real Madrid. Het is er altijd 0-0. 18 minuten gespeeld. Nou zal het uh, geen verrassing zijn dat Real langzaam maar zeker sterker wordt. Uh, er komt ook serieus druk nu. Want de ploeg uit Cyprus komt nauwelijks nog de eigen helft af. Maar dat heeft niet meer opgeleverd dan een vrij slapschot schot van Coen Trouw in het zijnet. En een kopbal van Higuain een halve meter over. En het is dus nog steeds 0-0. En dan racht er niet meer die ze bij Benfica Chelsea. De stand is nog 0-0. Maar dat scheelde tientallen geleden heel weinig. De Paas komt met het linkervoetje vanaf het middenveld. Richting Cardoso, de spits. De topscorer van de ploeg. Die hangend in de lucht links voor het doel aanneemt. Maar de bal een meter naast de goal plaatst. Hij trapte er in alle competities al 26 in deze Cardoso. Nu is het een meter naast. En dus is het bij Benfica Chelsea nog 0-0. Today's Topics. Met Luukie Kink te zien op de webcam Radio 1.nl. Yes, meest besproken nieuws van de dag. Top 5 op nummer 5, de Kuipersjarig. Je hoorde het net al, het voetbalstadion van Feyenoord is 75 jaar oud geworden. Nou ja, ik heb, ik heb een aantal hoogtepunten. Ik loop hier al wat langer rond natuurlijk. Dus om het dan te beperken in die 75 jaar tot één hoogtepunt. Nou heb ik niet die hele 75 jaar meegemaakt. Maar uh, wat ik eigenlijk wat bijzonder vond is uh, de, de finale van de EK in 2000. Dus natuurlijk de top op voetbalgebied. Een WK is natuurlijk nog groter. Maar helaas gaat ons dat niet lukken in 2018 in Nederland. Anders had deze Kuip daar ook nog een rol in. God. Het is een van de vele hoogtepunten van de Kuip... die op 27 maart 1937 werd geopend... met een oefenwedstrijd tussen Feyenoord en het Belgische Beerschot. verklaar ik het stadion Feyenoord geopend. Ja. Niemand die eraan dacht om even een fatsoenlijk opnameapparaatje mee te laten lopen. Maar goed, oud stadion dus. Een stadion met een flinke geschiedenis. Het Feyenoordstadion is jarig en lijnverslaggever Marion Keten is ter plekke. En ik denk dat er nog maar weinig mensen zijn die in leven zijn... Wat? Oh mijn god, iedereen is dood! ...die die opening hebben meegemaakt. <laughs> oh, thank god. Okay. Eén daarvan is meneer Van Veen. We gaan ja. even terug naar 27 maart. Ja. 1937, gemeente droogleven opende het stadion... Ja. met de woorden dat er eerlijke krachten ja. elkaar maar konden meten. Meten, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. ja, inderdaad, dat dit allemaal gebeurd. Juist, dat, uh... Ja. Nou, goed, zometeen meer over de verjaardag van de Kuip hier in BNN Today. Dan D66 wil af van het gratis trouwen. Op 4 staat dat. Je kan nu nog op rottijden voor niks trouwen, maar voor D66, volgens D66 kost dat echt bakken met geld. Het is een wet van 1879, waarbij het toen maatschappelijk absoluut niet uh, gewenst was om ongehuwd samen te wonen. En dus moest je als wetgever ervoor zorgen dat iedereen ook dat huwelijk burgerlijk kon laten plaatsvinden. Maar nu merken we dat er uh, oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid om gratis te trouwen. Ja, zo trouwt volgens D66 één derde van de koppeltjes op kosten van de belastingbetaler. Dat scheelt dus de overheid. Miljoenen op jaarbasis. Hmm. Uh, eh, mevrouw Bens, hoe zit het ook wel weer met elkaar? Gratis? Dan moet je op maandagochtend trouwen? Nou, volgens mij is dat per gemeente zo ongeveer verschillend. Ik weet nog wel uit mijn eigen tijd toen ik ging trouwen dat het al s morgens van 9 tot 10 was. Oh, je bent gratis getrouwd? Eh... Uh. Wat je hier doet, gewoon nee zeggen. Ze gaan het toch niet checken. Nee, nee, nee. Oh. niet gratis. <laughs> niet? Goed, zo'n gratis huwelijk betekent trouwens niet dat het volstrekt aromantisch is. Wel nee, het is net zo sprookjesachtig als altijd. Heeft u het allemaal zitten uitrekenen, wat het allemaal kost? De verschillende opties? Ja, wel ongeveer, ja. Een geregistreerd partnerschap? Ja, klopt. Dat kost iets richting 250 euro. Huwelijk zeg maar niet in het goedkope uurtje? Hoeveel is dat? 360. Minimaal. Ja, het loopt op dat 680 euro, zoiets. Te duur. Ja, die centen kunnen we veel beter gebruiken. Precies, en dan ben je wel een dief van je eigen portefeuille als je niet even op dinsdagmiddag een trouwrijtje mee gaat pikken. Jullie hebben gekozen voor een sobere plechtigheid. Uh, willen jullie nog ringen wisselen uh, of anders wat? We elkaar diep in de ogen kijken, gelofte uitspreken, een lied zingen voor elkaar. Nieuwe. Nee hoor. Nee hoor. Nee. Oké, okay, dan kunnen we gelijk overgaan tot de officiële plechtigheid. Dan mag u elkaar de rechterhand geven. En beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Jazeker. Ja. Mooi. Mooi <lacht> zo, dat is inderdaad het goede antwoord. Eens even kijken, nou, Hem. Uh, eeuwig getrouw, bla, bla bla, voor altijd, bla bla, rond, bla bla, antwoord. Ja. ja. Ja. Dikke prima, goed. Mag je elkaar nog even een dikke smakket geven? En dan is daar het gat van de deur. Heel veel geluk, Ja, dat gaat lukken. We zullen zien. Ja, of het is het niet zo dat het gaat trouwen. Meteen is afgelopen, een kamermeerderheid is er gewoon tegen. Dan op nummer drie. Vandaag was de laatste automarkt op het Utrechtse Veemarktcomplex. De markt gaat verhuizen naar Beverwijk en de vraag is waarom? Nou, de gemeente heeft hier woningbouw gepland, erop. Uh, alles wordt hier plat gegooid en hier worden huizen neergezet. En uh, daarom moet de automarkt wijken en uh, hij verhuist daarom naar uh, Beverwijk. Ja. En dat Beverwijk is niet voor iedereen een lekker plekje. Ja, ik heb inmiddels uh, al een aantal handelaren gesproken, Rob. Um, er waren ja. ook een aantal autohandelaren die zeiden... ja, het is toch belachelijk dat de autohandel hier weggaat. Het is echt een uh, gemis voor Utrecht. Um, ja, wisselende reacties op het vertrek uh, van de automarkt hier. Ja, en dus was het ook niet zo gek... als veel handelaren vandaag met gemengde gevoelens naar de markt gingen. Het is een rotgevoel eigenlijk. Ja, uh, is... ja want het, het, is... ja, het hoorde erbij, hè? Dus... Uh... Maar dus ja, het is nou de laatste dag. Ja, overal komt een eind dan natuurlijk. En elk, uh, elk ding uh, komt een eind dan. Mm, behalve aan een cirkel. <laughs> Groot denken. Goed, veel handelaren gaan trouwens niet mee naar Beverwijk. Die zoeken hun hel in Duitsland. En er zijn ook plannen om een nieuwe markt te beginnen in het midden van het land. Dan twee: Staatssecretaris Steven wil dat daders van ernstige geweld of zedemisdrijven... levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. We kennen natuurlijk nu de voorwaardelijke tbs, de beschikkingstelling. Dat mensen, als ze uit de kliniek komen, nog negen jaar lang uh, onder toezicht kunnen staan. Daar gaan we uh, levenslang toezicht van maken in die gevallen. En daarnaast gaan we ook een maatregel introduceren... die kan voor een periode van vijf jaar worden gehandhaafd... op mensen die uit de gevangenis komen... of waar de voorwaardelijke straf geëindigd is... en waar het gevaar bestaat dat die mensen in de samenleving weer wat gaan doen. En bij de reclassering zijn ze blij met dat voorstel. De reclasseringspraktijk laat zien dat wij mensen onder toezicht hebben... waarvan het toezicht afloopt wettelijk... en waarvan onze uh, mensen in de praktijk zeggen van dit is onverantwoord om die man ongecontroleerd, onbegeleid, uh, verder de samenleving in te gaan. En dit wetvoorstel maakt het mogelijk om naar de rechter te stappen en te zeggen van, verleng dat toezicht. Niet iedereen is even enthousiast. Volgens de Partij van de Arbeid zorgt het wetvoorstel op dit moment... vooral voor schijnveiligheid. En dan nog nummer 1. Het is de evacuatie van twee boorplatforms van Shell in de Noordzee. De installaties liggen op een paar kilometer afstand van het totaalplatform... dat met een gaslek kampt. Naar schatting is er tussen de 2 en 23 ton gas gelekt. Uh, de platform is ook echt door een wolk van gas omringd. En delen van die wolk dreven dus richting de nabijgelegen platforms... die nu dus uit voorzorg zijn uh, ontruimd. Het is volgens Total nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan. Totaal heeft er nog niet zoveel over willen zeggen zelf. De overheid hier zegt dat het gebeurde bij een bron die nagenoeg leeg was... en Totaal was bezig die bron te sluiten. Toen gebeurde het. Uh, Totaal weet ook niet waar het gaslek zit. Ja. Uh, en dat was de topics voor vandaag. Dat waren de topics voor vandaag? En morgen zijn er weer nieuwe. is een stom laatste bericht, Luc. Ja, daar ja, ja, kan ik ook niks aan doen. Ik maak het nieuws niet. Ik registreer alleen maar. Don't blame the messenger. <tankt> zeg red... er ook niet bij jou. Uh... <tankt> nou, dat doe ik. Nou, no. nou, een beetje verkeerd. Nou, maar de, ik, wa, ik was nog niet klaar. Ik wou net zeggen dat de rest heel hilarisch was. Dat ik er onder tafel lag van... Ah, dat oh, wou was ik jij zeggen. Niet? Ja, dat was ik. Okay. Nou, Luc, dankjewel. Doei. Tot morgen. Bij, bij mijn leven en welzijn. Doei. Doei. Doei. Doei. Zometeen praat ik met onze crimedeskundige Mick van Wely over de Groninger Hifzaak. Mick schreef hier een boek over. En uh, vandaag besloot de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moet worden behandeld. Wil je meekijken trouwens? Dat kan via radio1.nl. Dan klik je op de webcam. En uh, wil je ons liken? Dat kan ook facebook.com slash Today. Heb jij het gedaan, Luc maar het? Blijken ja, tuurlijk al lang. Blijf ja. je Blijken. monster, et surf, et Hands lose their meaning day out, day in. Those eyes have stopped seeing better times, better days. Of age, you the goals you and the set are worth holding on to. Dat hij eigenlijk Kees Veerman heet. Maar we noemen hem Kees Mayfield. Zo noemt hij zichzelf namelijk ook. De title. Gaan we even naar het voetbal. Bas Stichler bij Apuel Real Madrid. Ja, toch nog steeds 0-0. Terwijl we al een half uur onderweg zijn. En Madrid blijft wel sterker. Krijgt ook wel kansjes. Maar het zijn geen hele grote kansen dat om te beginnen. En het zijn er ook niet heel veel. Zo even een schot van Cristiano Ronaldo gezien. Maar het was gek genoeg niet eens een kans. Maar omdat hij nou eenmaal zo goed kan voetballen... schoot hij uit een onmogelijke hoek nog gevaarlijk op het doel. Dat was eigenlijk het einde van een fase van een minuut of tien waarin er helemaal niets gebeurd was. Aan de andere kant gebeurt er helemaal niks trouwens, want uh, Apuel komt er niet aan te pas. Komt er nauwelijks uit, heeft nog niet één keer op het doel van Real Madrid geschoten. En omgekeerd is dat dus wel een keer of 6-7 gebeurd. Maar nogmaals, zonder al te veel overtuiging. Ik vertelde al met de grote namen, dus gewoon Cristiano Ronaldo en Higuaín en Benzema en Özil en Kedira en noem ze allemaal maar op. Dus daar ligt het ook niet aan. Ja. Maar voorlopig heeft Madrid toch nog wat moeite om de wedstrijd echt naar zijn hand te zetten. Dat is dus nogmaals wel gebeurd als je kijkt, maar niet in kansen en doelpunten. En daar gaat het volgens mij toch om. Dat betekent dat ook Mourinho, de trainer, niet tevreden is. Want die heeft al een paar keer naast zijn dekoud gestaan om aanwijzingen te geven aan zijn elftal. Want ja, het kan toch niet zo zijn dat het grote Real Madrid hier straks van het veld zou stappen na 90 minuten. En niet gewonnen heeft van het kleine Appel Nicosia. Is eigenlijk dat nu al een zijn. beetje een afgang, lichtelijk. Dan zou het, het, het een afgang zijn. Nou maar ja. komt hier de kans. De kans, de kans, de kans. Cristiano Ronaldo wacht voor het doel. Maar Higuain, die komt er niet bij. Niemand uh, niet met de bal. Verziet wel een hoekschot. Maar zal het daarmee moeten doen. 0-0. Goed, tot zometeen weer Bas. Dan niet meer. die uh, kijkt naar Benfica Chelsea. Ruim een half uur op de klok. Stand is nog 0-0 in een wedstrijd die wel wordt bepaald door Benfica. Chelsea lijkt te denken, nou laat bij die 0-0 stand. Chelsea of Benfica het spel maar maken. Laat maar zien wat jullie als thuisploeg in huis hebben. Dat levert af en toe wel dreiging op. En één uitgespeelde kans dus na een minuut of twintig. Cardoso die een meter naast schoot. We kijken nu naar een ingooi van Maxi Pereira. Net als Aymar terug in het elftal. En kijken of er via de rechterkant van het veld nog een voorzet kan komen. Van Maxi Pereira. Nee, want Chelsea pakt daarop met Ashley Cole, de linkerverdediger. En vervolgens gaat de bal dan lukraak naar voren bij de Engelsen. Wordt hij hier geleverd bij Jardel, een van de twee centrumverdedigers. En zo kan Benfica via de linkerkant van het veld weer proberen te komen met spelmaker Aymar. En daar is Benfica via de rechterkant. Ja, bal wordt in de voeten gespeeld van Bruno César. Een van de twee mensen met geel op zak. Schot van afstand is niet verkeerd, maar uiteindelijk rechtaf op Petr -Tjech. De doelman van Chelsea nog altijd 0-0, ook hier bij Benfica Chelsea. Ja, we hebben het veel over sport, maar we hebben het, natuurlijk, het is dinsdag dus ook over entertainment. Deze week hebben we het over royalty-verslaggeving. Nou ja, niet alleen maar entertainment, maar zo noemen wij het nu wel even. Uh, want ja, op staatsbezoek met de koningin en achter de schermen in het paleis kijken... dat lijkt voor sommigen misschien de leukste baan ter wereld. Maar toch is daar op het moment nogal wat verloop in. Bij RTL 4 en bij de NOS vertrekken koningshuisverslaggevers... en dan komt daar natuurlijk dan ook weer vers bloed voor terug. Marike de Vries, die vertrekt als royalty-verslaggever bij de NOS. Ze wordt correspondent. Net in China en neemt Antoine Peters het Koningshuisstokje over van Sandra Schuurhof En ze zijn hier, Marike en Antoine. Goedenavond, beiden. Goedenavond, Goedenavond. Marike. Ja, straks, dus, royalty die verslaggever af. Wat ga je het meeste missen? Um, nou, ik denk dat ik toch wel de mooie reizen ga missen die ik met het gezelschap had mogen maken. Want je komt wow. wel over de hele, je komt dus inderdaad uh, op plekken waar uh, normale uh, mensen eigenlijk nooit komen: in paleizen en ja. Nou ja, prachtige plekken. Ja, wat, wat was een beetje het indrukwekkendste, vond je? Nou, wat ik een hele mooie reis heb gevonden was de reis naar Bhutan. Toen was er een, uh, een staatsbezoek van Koningin Beatrix aan in India, waar mm. we met Alexander Maxima mee We met Alexander Maxima zijn toen nog doorgevlogen naar Bhutan. Zelf gevlogen, dat doet de prins dan meestal hè, met dat soort tripjes. Oh, ja. En dat was prachtig, het was magisch, het was midden in de Himalaya met alle monniken. En dat is, dat is iets uh, waar ik niet zo snel meer zou komen, denk ik. Kortom, toch wel een van de leukste banen ter wereld, Marike, denk ik zo. Ik denk dat het een, een van de meest uitdagende banen is. Ook om wat van te maken, omdat er wordt ook altijd een beetje met DTN over het Koninklijk Huis gesproken hè, door andere journalisten. Zo van wat moet je daar nou in de kiel zochten van, van het hoedje. En ja. uh, is het wel serieus te nemen, terwijl het echt fantastisch is, want je hebt te maken met economische missies die meegaan met de koningin. Je hebt te maken met politiek, politieke gevoeligheden die altijd meespelen, mensenrechten, situaties, noem maar op. En dan heb je nog hè, het aspect dat je hun leven als het ware volgt, hè, als er kinderen komen en persoonlijke dingen natuurlijk, zoals met Prins Friso, het Ries mm -hmm. laat. Ben jij maar echt ja. een Koningshuis fan? Want er zijn genoeg uh, koningshuisverslaggevers die keihard republikein zijn. Ja. Nee, ik ben niet uh, per se uh, was ik vind, van het Koninklijk Huis. Ik heb het ook altijd heel zakelijk benaderd. Ik heb niet uh, plakjes, uh, plakboeken vol met, met plaatjes bijvoorbeeld thuis vroeger. Nee. Je hebt niet zoals ik een poster van Maxima op je wc hangen. Nee, nee, nee, nee, ne ne <acht> ne ne ne dat heb ik niet. Net. Ja, jij ja, wel? Al... <spar> jij ja, wel, Antoine Peters? Nou, zal ik het eerlijk zeggen? Er hangt volgens mij <spar> inderdaad bij ah, ons ja, een kalender, <spar> een, een, <spar> een verjaardagskalender op de wc met plaatjes van het Koninklijk Huis. Ja, maar die hangt er echt al heel lang. Ja, ja, ja. Dus jij gaat dat met hart en ziel doen? Ja. Ja. Um, ja. Um, wat is natuurlijk wel een beetje wat uh, Marike net zegt. Er wordt door, door sommige andere journalisten toch een, een klein beetje op neergekeken. Het lijkt me ook wel lastig als journalist. Je, kan natuurlijk niet, je bent natuurlijk niet zo vrij als een voogd. Je bent maar weer afhankelijk van je RVD. Je kan niet al te kritisch zijn. Um, he, je, ja, je kan, niet, um, je kan je onderwerp niet zomaar aanspreken. Dat lijkt me misschien nog wel het meest nou, lastige. Dat is inderdaad het meest lastige. Want het wordt natuurlijk heel veel mensen vragen me nu al gelijk. Ga je dan ook praten met, uh, met de kroonprins en met de. Met Maxima, ja, misschien een keer een vraag stellen. Dat soort zaken. Maar je moet natuurlijk niet de illusie hebben dat je tot de inner circle gaat behoren. En dat je met ze echt kan gaan praten. En dat je echt wat te weten komt over dingen die wij allemaal niet weten. Nee, maar dat is toch jammer als journalist, lijkt mij. Ja. Maar dan is het ook wel weer, hè, het, het cliché, de uitdaging om er toch maar wat van te maken. Hè, en proberen <laughs> Lekker echt... Holland, toch maar wat van te <laughs> nou maken. Nou ja, kijk, je hebt inderdaad te maken met, met de Rijksvoorlichtingsdienst. En die staan er altijd tussen. Um, maar ja, ja, probeer het dan maar. En ja, ik ga het toch echt uh, toch wel weer proberen. Ja. Marike, jij hebt dat zeven jaar gedaan, hè, geloof ik, ja. voor de NOS. Ja. Um, Antoine is nieuw, die gaat het stokje, heeft gisteren het stokje overgenomen van ja. Sander Schuurhof. Waar... Gefeliciteerd, Antwoord. Ja, dankjewel Marieke. Maar je wist <laughs> het natuurlijk al hè. Ja. Waar, waar moet hij, geef hem eens even wat gouden tips. Waar moet hij nou echt op letten? Nou, volgens dat spel met die uh, Rijksvoorlichtingsdienst, daar kan ik enorm van genieten. Dus je moet iedere keer proberen ze iets te ontlokken. Um, en, en, en dat gaat dan meestal dat je de regels door moet lezen. Geef ze een, vo een voorbeeld? Uh, um... Nou, bijvoorbeeld uh, uh, tijdens Innsbroek uh, uh, ging de koningin even een weekendje terug... Hè, voordat ze mm -hmm. weer die laatste week uh, bij Prins Frido was. Mm -hmm. En dan uh, zegt de RVD bijvoorbeeld tegen je... Uh, ja, dan zeg ik, gaat ze in het hele weekend, gaat ze uh, alle drie de dagen... of uh, gaat ze op vrijdag bijvoorbeeld. En dan zegt hij, nou, voor sommige mensen begint het weekend op vrijdag... Voor de koningin is dat niet het geval. En dan weet je dat het dus op zaterdag is. Weet je, allemaal ja. dat soort nou ja, kleine subtiliteiten. En dat vind ik altijd wel aardig om daarmee... Um, nou ja, dat ben ja. Marieke, wat, wat, mij, wat, mij wat mij zo moeilijk lijkt is ook... En ja, dat, dat weet je natuurlijk ook, is het speculeren. Hoe, hoe ver ga je daarmee? Want je wil toch dingen vertellen en je weet heel veel niet. Maar je, ja, je kan nou ja. het wel vermoeden. Ja, ik vermijd het altijd. Ja. Ik probeer echt niet te speculeren. Ik wacht ook echt. En soms lijkt het dan net alsof je het... Nou ja, ja zo dan de paus bent, omdat je blijft zeggen... dat er nog geen bevestigde berichten zijn... zoals we daar bij dat ziekenhuis natuurlijk veel mee te maken hadden. Maar ja, dat, dat is dan even zo. En dat hoort er dan natuurlijk wel bij. Ja, dat, dat wachten. Het is heel veel wachten, Antoine. Heel veel... <lacht> Tegen wie moet hij vooral aardig doen, Marieke? Nou, natuurlijk altijd aardig zijn tegen het gezelschap, maar dan mag je ook kritisch zijn hoor. Want de koningin die, uh, die heeft uh, altijd na afloop van een staatsbezoek uh, doet ze een, een praatje met de pers. Dat heeft mm -hmm. ze dit keer niet gedaan, omdat, uh, omdat ze dus de vraag over prins Frijo wilde vermijden. Ja. Maar normaal doet ze dat wel. En dan kan je best stevige vragen stellen. Ik heb in Mexico geloof ik de vraag wel eens gesteld of ze er nu niet is overweegt om ook de belasting te gaan betalen. Net zoals alle andere Nederlanders. Wat ze en, dat, en dan geeft ze dan gewoon een reactie op. Dan zegt ze, nee, maar ik val onder de ambtenaren. CAO, en dan, uh, dan uh, ja, daar uh, uh, moet zij dus uh, belasting over betalen. Ja En dat is niet, niet iets gezegd. wat je toen naar buiten hebt gebracht of wel? Ja zeker wel, zeker oh, dat, wel, wel? Zeker okay. wel. Ja, dat heb je wel gezegd toen. Ja, en, um, alles gaat naar buiten, alles wat ik weet weten jullie ook. Ja, heb jij trouwens nog iets gehoord toen het bekend werd dat jij stopte? Een leuk telegrammetje of zo van, van, hmm. van de royals? Nou ja, op de laatste dag van het staatsbezoek in Luxemburg, toen werd ik wel even apart genomen door de Rijksvoorlichtingsdienst. en die zeiden, de koningin wil nog even afscheid van je nemen. Dus ik heb een handje gekregen van de koningin en ze heeft afscheid genomen en me heel veel succes gewenst in China. En zei ze, we gaan u missen, mevrouw de Vries? Nou, ze zei niet per se missen. Ze zei, wel, we willen u wel bedanken voor uh, het harde werk van nou, de afgelopen jaren. Maar niet, uh, ik geloof niet dat ze me mist. Antoine, eh, eh, natuurlijk zijn eh, um, um, contacten zijn belangrijk. Is het nou dat Sander Schuurhoff zei... hier heb je mijn little black book, eh, ga, maar, ga maar bellen? Uh, nou, niet het hele boek, maar ze heeft wel wat uh, belangrijke contacten gegeven. Ja. Dat begint uh, eigenlijk heel simpel bij de Rijksvoerdichtingsdienst, waar ik niemand. Uh, Had je op uh, zich ook uh, nog zelf kunnen vinden? Ja, keer, maar, maar, maar ik ben er bijvoorbeeld wel samen met Sandra geweest. En ik heb daar echt uh, twee uur uh, lang gezeten. Ja. En uh, keurige kopjes koffie gedronken en iedereen een handje gegeven. Een uh, korte rondleiding gehad, zodat ik die mensen wel wat beter leer kennen. Want ja. Hoe je het ook bent of keert, je hebt ze heel veel nodig. Ja, en daarnaast mm -hmm. nog wat andere mensen. En, uh... Ga je dan ook voor het eerst voorstellen aan de koningin en aan Maxima? En... Nou, dat denk ik niet. Ik, ik heb wel begrepen dat, ze, dat ik uh, ben gepresenteerd. Uh, de, of in ieder geval, ze hebben gezegd van... Antoine Peters wordt de nieuwe bij, uh, bij RTL Nieuws. Je dossier is doorgelicht. <laughs> Je <laughs> antecedenten gebeurt... zijn gecheckt. En... Uh, nou ja, dat weet ik allemaal niet. Maar Tuurlijk. in ieder geval, ze weten nu wel dat ik, uh, dat ik het ben. En dat Sandra ja. Nou ja, niet zozeer weg. Ja, ze is wel weg bij RTL, maar ze gaat het bij SBS doen. Ja. Dus die, die, dat wordt wel uh, goed in de gaten gehouden, ja. Marike, jij mist natuurlijk wel dat, dat ene wat je natuurlijk niet wil missen als de koningshuisverslaggever, de troonswisseling. De troonswisseling, ja. ja, die mis ik, ja. Ja. ja. Maar dat is een eenmalig iets, wat, oh, hoe, hoe historisch en hoe geweldig het ook is. En ik denk dat Antoine uh, daar een hele stevige uh, dobber aan gaat krijgen, maar ja. um, het is eenmalig. En ik kreeg de kans om vijf jaar naar China te gaan. Ja. Nou, toen, uh, toen was de keuze wel snel gemaakt hoor. Is het niet een beetje hetzelfde China? Mag je ook niet al te kritisch zijn? Huh? Nou ja, kan je zeggen. Ik heb al veel ervaring met mediacodes en zo. Ja. Ik geloof dat daar een, een vijfvoud van is uh, in China. Ja, dus die ja nee, dat wordt hartstikke spannend. Die, die troonwisseling was voor mij echt de, de, het doorslaggevende ding zeg maar. om, om te zeggen: ik, ik ga het doen. Ja, ja. En of het nou nog een jaar duurt, of twee jaar, of misschien nog wel vijf jaar. Jij maar... blijft daar zitten en tot precies, <laughs> inderdaad. Ja, die weet: komt hij dan nooit? <laughs> nou ja, Marieke, jij bent Koningshuis, uh, deskundig af, dus je mag het gewoon zeggen: wanneer komt hij er? Ik zou het echt niet weten. Ja, natuurlijk zei, en wel. En het zou echt niet verbazen als juist Beatrix tot haar dood dit werk blijft doen. Het is ook ja. wel heel koninklijk hè om dat te doen. Uh, dus... Uh, jongen Ja. Dat is in Nou, nou dus ben, ook, Daar ben je mooi klaar mee Antoine. Dat kan wel even duren. <laughs> <laughs> Marieke de Vries, de heel veel je lang succes. Die, uh, met de ja. Koning. Ja, ja, want ze, ze is daar nog niet geweest hè. Uh, ja, het is wel geweest ja. ja, maar dat is lang geleden. Dus 99 volgens mij. Ja. Hey. Ja, dat weet ik al, hè? Goed. Ja, dat weet Heel je al. Ja. Marike, succes daar in China, Antoine. Ja. Filpje uh, met Maxima en. Uh, Koninginnedag, mag ik. En je kalender op de wc. Ja. <laughs> goed om te weten. Ja. Antoine Peters, Marike de Vries. Dank. Today. Willemijn Veenhoven. Zo meteen gaan we terugblikken op 75 jaar de Kuip. En dat doe ik met Peter Houtman, oud Feyenoorder en tegenwoordig de stadionspeaker. Peter, goedenavond. Een hele goedenavond. Ja, in, uh, is de koninklijke familie wel eens in de Kuip geweest? Lijkt me wel. Uh, ja hoor, ik kan me de foto's nog vinden. Die hangen er overigens nog hoor. Met uh, toen nog koningin Juliana, prins Klaus. Uh, ik heb het zelf nog meegemaakt bij de bekeruitreiking die we destijds vonden. Die uh, werd uitgereikt door uh, prins Klaus toen nog. En daar was jij bij. Dat is goed. Yeah, ja, allemaal nog mooi mee mogen maken. Nou, straks allemaal nog veel meer van jou. en Natuurlijk verhalen over de Kuip samen met de NOS-commentator Ronald van Begeer. Want die uh, is ook groot Kuip-liefhebber en kenner. Tot zo. Yes. met Do Love To Love You. Radio 1. Het NOS-journaal. Met jouw Bout. De motie van wantrouwen van de SP tegen minister Schippers van Sport is verworpen. De motie had wel de steun van de Partij van de Arbeid, GroenLinks... en de Partij voor de Dieren. Het SP-Kamerlid Renske Leijten had de motie van wantrouwen ingediend... omdat de minister volgens haar bewust belangrijke informatie... over de kosten van de organisatie van de Olympische Spelen zou hebben achtergehouden... In het zuiden van Libië zijn in twee dagen tijd zeker 50 doden gevallen... bij gevechten tussen rivaliserende milities. Volgens de autoriteiten raakten 160 mensen gewond. De strijd brak gisteren uit in de plaats Saba... 650 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tripoli. De onrust in het zuiden toont aan dat de nieuwe centrale regering... nog lang niet overal in het land de situatie onder controle heeft. Het hoofdkantoor van boekhandel Selectis in Houten is failliet verklaard. En nu het hoofdkantoor failliet is, heeft bewindvoerder Dingemans goede hoop op een doorstart van de winkels. Ongeveer 600 winkelmedewerkers hebben vandaag salaris gekregen. En ook de levering van boeken is vandaag weer op gang gekomen.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 omdat het zulke belangrijke wedstrijden zijn, gaan we er ook in die rust naartoe. Bas Tichler. Ja, nou ja, 0-0. Uh, valt eigenlijk allemaal een beetje tegen. Apuel tegen Real Madrid, waarbij de ploeg uit Cyprus vooral tegenhoudt. En Real wel aanvalt, maar blijkt dat Apuel veel beter tegenhoudt dan Real aanvalt. <lacht> er zijn wel wat kansjes geweest. Cristiano Ronaldo kreeg nog een hele grote in de laatste minuut van de eerste helft. Maar schoot voorlangs. Maar als je nou kijkt, wat heeft Real gehad? Drie serieuze kansen. En daarmee is de koek ook wel op. Dus de heren uit Cyprus staan nog recht overend En dat is knap. Het wordt nog spannend dit, hè? Dan dat moet je de... helemaal niet uitsluiten. Ja, de hebben valt veel ja. tegen, hoor. Want ik denk als die in een goede doen zijn, dan staat het nu gewoon 0-1 of 0-2. Maar dat zijn ze ook niet. Ja, ja, nou ja. We gaan het zo meteen uh, meemaken, de tweede helft. Ragnar Niemeijer, die is bij Benfica Chelsea. Een beetje hetzelfde verhaal als bij Bas. Ook 0-0, ook geen grootse uh, wedstrijd. Wel een Chelsea wat in het laatste kwartier, om het maar even zo te zeggen... Wat meer op stoom kwam, wat meer de stroom van zich afgooide. Misschien ook wel dacht, nou laten we er wat meer energie in stoppen. Torres. Stapt Jardel uit op de rand van het strafschopgebied van Benfica, wat lichaamschijnbewegingen van de Spaanse spits en uiteindelijk wel ruim overgeschoten. Maar een minuutje later een strakke trap van een meter of twintig richting de rechterhoek, opnieuw een kans voor Chelsea. Meriles, en doelman Arturo van Benfica tikt die bal nog uit de hoek. Daar staat met name de kans van Cardoso tegenover. Na twintig minuten een meter naastgeschoten, Na een goede aanname vanuit de lucht, een pas vanaf het middenveld. En dus doen we het hier ook maar met een kans of drie. En fica Chelsea in het stadio da Lucis 0-0. PNN today Willemijn Veenhoven. De Groningse HIF-zaak moet over, dat heeft de Hoge Raad besloten. De twee verdachten werden eerder veroordeeld tot gevangenisstraffen van 12 en 9 jaar. Op seksfeestjes zouden ze mannen hebben gedrogeerd... en vervolgens hebben ingespoten met bloed dat met HIF was besmet. Vier slachtoffers bleken na de feestjes met HIF besmet. Onze crimedeskundige Mick van Whaley, die schreef een, een paar jaar geleden... een boek over de Groninger HIF-zaak. Mick, goedenavond. Goedenavond. Ja, de zaak moet, uh, moet over, omdat volgens de Hoge Raad niet duidelijk is hoe de vier slachtoffers hun HIV-besmetting hebben opgelopen. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat klopt. Nou, er hoeft niet helemaal over, maar er is één aspect uh, waarover de uh, Hoge Raad valt. Het gaat erom dat op een gegeven moment uh, moest worden vastgesteld: hebben de bezoekers van die feesten hun, hun uh, besmetting opgelopen door, uh, door deze mannen? En uh, uh, daarvan heeft de, uh, het Hof gezegd. Uh, ja, ze, ze zijn besmet geraakt door die, uh, door die injecties. Mm -hmm. He, er is dus een verband tussen die injecties en de besmettingen. En uh, de verdediging zei: Goed, maar het kan natuurlijk ook dat ze zijn besmet geraakt door seks met anderen. Want het waren nogal ruige feestjes. En god, die, die, ja, die mannen, netjes gezegd, hielden het niet altijd bij één andere partner. Ja. Uh, dus uh, het Hof zei: Ja, de verdediging zei: Ze kunnen ook besmet zijn geraakt door anderen. Het Hof heeft daarvan gezegd: Maakt niet uit. Of ze de anderen besmet zijn, uh, kunnen zijn geraakt. Het gaat erom dat die mannen hadden de bedoeling om het bezoek te injecteren. Zij zijn geïnjecteerd geraakt, basta. Ja. Nou, de Hoge Raad zegt daarvan: hou eens even, één stap terug. Laat het gerechtshof daar maar eens even uitvogelen. Of het toch niet mogelijk is dat ze besmet zijn geraakt door andere mannen. Ja, want dat doet er wel toe als ze niet daardoor besmet zijn geraakt. Ja. Dat, dat, dat bleef ook een beetje hangen. Iedereen was ook wat, toch wat verbaasd, denk ik, uh, uh, bij de uitspraak van het Hof. Van, Hé, hey, vrek, hè, eerst wat. Het werd toch niet bewezen dat er een verband was tussen het injecteren en besmettingen. Toen later wel. Dus het bleef ook een beetje hangen. Ja. De redenering van ja, het had wel gekund, het had niet gekund. met ja. ja, beetje vaag. En daarvan zegt de Hoge Raad: uitzoeken. Ja. Nou moet dat dus worden uitgezocht. Maar uh, we zijn inmiddels zeven jaar verder. Um, ja. Kan het überhaupt worden aangetoond of ze destijds door die injecties met HIV besmet zijn geraakt? Nou, ze zijn wel heel ver gegaan met het virale onderzoek. En ze hebben er meerdere deskundigen op losgelaten... die het overigens allemaal met elkaar oneens waren. Weer iets aparts in die zaak. Uh, en op een gegeven moment zou er nog wat uitgebreider onderzoek plaatsvinden... en dat is niet gebeurd. Toen was het zoiets van, nou ja, dichterbij kunnen we niet komen. Mm -hmm. Het is best mogelijk dat er dus inderdaad toch nog aanvullend onderzoek komt... en dat er toch meer duidelijkheid komt over... Hoe dat nou precies zit. Maar, Want je maar, kun... kan, maar kan het medisch gezien? Ik bedoel, Kan je aantonen van ja ze zijn toen besmet geraakt of nee dat ze zijn later besmet je geraakt? Je kunt het in ieder geval heel aannemelijk maken dat je moet het zo zien als een soort van DNA. Dat zo'n virus kun je, hè, kun je volgen. Kun je zeggen nou het komt daarvan, het komt daarvan, het komt van die die route, die besmettingsbanen kun je, kun je min of meer uh, blootleggen. Mm -hmm. uh, alleen het is nooit voor de, 100, voor de volle 100%, uh, is dat uh, vastgelegd. En, en nou... Mogelijk zal, zal nieuw onderzoek uh, een, een wat helder ja. licht werpen. Waarom is dat toen dan niet uh, volledig onderzocht? Vraag je af. Dat, is, dat vraag ik me ook af. Ja. Ja. <laughs> dan ja. weet jij het antwoord ook niet op. Ongetwijfeld, ongetwijfeld moet dat nog iets beter uitgezocht kunnen worden. En dan hm. hè, er blijft toch iets hangen van ja, maar had het toch niet anders gekund. En ik ja. denk dat het wel belangrijk is dat, uh, dat er toch nog eens goed naar wordt gekeken. Ja. En dat kan, uh, kan verstrekkende gevolgen hebben. Ja, ja want wat kan dat voor gevolgen hebben? Dat... Nou, ik ga niet meteen uit van vrijspraak, maar ik, uh, het is heel goed mogelijk dat eigenlijk straks het gerechtshof hetzelfde gaat doen als de rechtbank in Groningen. En die gaat zeggen van nou, we achten niet bewezen dat die mensen daadwerkelijk door het injecteren, door het injecteren besmet zijn geraakt. Mm -hmm. Maar wel, dat dat werd gepoogd. Dus de poging. Nou, dat poging dat tot paar, zware ja, mishandeling is er precies, dan. Precies, poging ja. toebrengen zwaar uh, lichamelijk letsel. Ja. En dat betekent dat er een paar jaar van de straf af kan gaan. Ja. En als je nou kijkt, bijvoorbeeld in de eerste aanleg was het negen jaar... en bij de hoofdverdachte en hoge beroep twaalf jaar. Het kan best zijn dat het terug gaat naar negen jaar. Dat betekent dat hij volgend jaar of eind dit jaar vrij kan komen. Ja, nou ja, dus dat maakt zeker wel uit. Nou speelt er ook nog een, een, een civiele za zaak. Um, daarin eisen de slachtoffers 1,2 miljoen van de verdachten. Uh, betekent dat, de, dat dit besluit van de Hoge Raad nog iets voor, voor die civiele zaak? Ik heb vanmiddag gesproken met letselschade specialist. Ook nog opvallend is dat zij ook uh, een aantal slachtoffers heeft bijgestaan in deze zaak. Mm -hmm. En zij zegt duidelijk dat de slachtoffers een serieus probleem hebben. Want uh, het is niet zo dat de civiele rechter uh, net zo nauw neemt met bepaalde bewijsmiddelen als de strafrechter mm -hmm. en de Meervaardig Kamer. Maar het is wel zo dat uh, je aannemelijk moet maken op het moment dat je schadevergoeding eist, dat je dat letsel hebt gekregen. Door toedoen van anderen. Ja. En je moet wel aantonen dat, dat dat door hun komt. En op het moment dat je uh, ja, dat, die, dat verband tussen die injecties en, en de besmettingen, als je dat, dat die poten eronder vandaan haalt. Dan krijg je dan je miljoenen niet meer, wellicht. Om je geld om je munten te krijgen. En ja. dat zou uh, erg vervelend zijn. Niet alleen het geld, denk ik ook, maar de genoegdoeningen. En ja. uh, mensen zitten al erg lang te wachten bij het proces. Ja. Dus dat is nog even spannend ook uh, voor uh, de, de slachtoffers, hoe dit ja, gaat uitpakken. En aflopen. het kan nog heel lang. Oudere hifzaken hebben, het zijn meer van dit soort zaken geweest... die hebben ook jarenlang geduurd. Die stuiterden van het gerechtshof naar, naar rechtbank, naar Hoge Raad en weer terug. En dat zal mogelijk nu ook weer gaan gebeuren. Goed, jij blijft het in ieder geval volgen en dan horen wij het weer van jou. Mick van Weli, dankjewel. Zometeen, 75 jaar Kuip. We hebben Ronald van der Geer, uh, Kuip, liefhebber, weet er veel van. En Peter Houtman, de stadionspeaker en uh, vroeger ook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 Prachtige dag, dat was het voor YouTube. En dat is het ook vandaag voor de Kuip. Want de Kuip in Rotterdam is jarig vandaag. 75 jaar geleden werd de allereerste voetbalwedstrijd daar gespeeld. Ja, 75 jaar, dat is meer dan genoeg voor heel wat mooie verhalen. Peter Houtman, oud-voetballer, Feyenoorder in hart en nieren. Tegenwoordig stadionspeaker in de Kuip, goedenavond. Een hele goedenavond. En NOS-commentator Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, Termijn. Alle twee uh, grote kuipliefhebbers, kenners. Nou ja, vol van mooie verhalen. Uh, Peter, jij, jij kwam als, als klein jongetje al in de kuip. Um, wat kun je nog herinneren van de eerste keer dat je daar naar het voetbal ging kijken? Ja, de eerste keer is zoiets als uh, ja, wat ik van heel veel uh, mensen die ook uh, de eerste keer in de Kuip kwamen heb gehoord. En dat was dat ze vanaf die dag eigenlijk waren verkocht aan, uh, aan de Kuip. En met name door de, ja, de entourage, de sfeer. Ja. Pak pakje gewoon. En, hoe, hoe oud en, ja, was jij toen? Uh, het was in de jaren zestig dat ik er voor het eerst kwam. Dus ik was een jaar of uh, pak een beetje, zes, zeven denk ik, acht misschien. Ik ging voor het eerst met mijn oom mee vanuit Rotterdam-West... Achter op de scooter door de Tunnel heen. En dan uh, ja, voor het eerst dat, uh, dat geweldige stadion binnen. En dan ben je inderdaad, uh, ben je gewoon verkocht. Maar je hebt het al eerder, nou, ja? nou, zag ik gisteren um, uh, bij de Wildraid Door, zag je natuurlijk uh, al die mannen helemaal zitten te glimmen. Willem van Halichem, en, uh, ja, Jan ja. Mulder, Thijs van Nieuwkerk. En leg nou even aan mij als, als blondje uit, net blondje. Wat <laughs> is er dan zo mooi aan? Want ik, ik ken het daar niet, ik weet het niet. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is ook voor, voor buitenstaanders soms moeilijk te begrijpen hoor. Uh, ja, wat is dat nou? Ik heb het al uh, heel wat keertjes uh, aan collega's van je uitgelegd afgelopen week. Want ja, het is toch wel een hot item gebleken 75 uh, ja. jaar uh, bestaan. Want het is toch ook uh, uniek hè, dat zo'n stadion zo lang al meegaat en nog steeds meespeelt. Het heeft uh, ook niet voor niets uh, een record aantal Europa Cup finales uh, te verwerken ja. gekregen. Maar wat en is het dan heeft, als, je ja? daar, als je daar bent? Als, ik bedoel, of als ja. speler of als bezoeker wat Maakt het dan zoveel mooier dan al die anderen? Nou, ik heb het proberen uit te leggen al die keren van de week. En ik, ik zal het uh, weer proberen. Het is, denk ik, persoonlijk... De combinatie van. A. Ah, een verschrikkelijk mooi stadion. Toen de tijd toen het gebouwd werd in 1937. was dus een tijd ver vooruit. De, de, het stadion gewoon in het geheel. Het is dicht op het veld. Ondanks dat het een groot stadion is. ligt het toch dicht op het veld. Mensen kunnen bij wijze van spreken. de spelers bijna aanraken. En dat gecombineerd. met een fantastische grasmat. En natuurlijk. de sfeer die door de mensen wordt gemaakt. En ja, fijn. heeft een uh, nogal. Uh, laten we het netjes zeggen. Uh, uh, fel meelevend uh, legioen ja. en die zorgen altijd voor een, een dusdanige sfeer dat die combinatie daarbij ook nog in aanmerking neemt de geweldige akoestiek die, die de met zich meebrengt dat alles brengt het tot die ja unieke sfeer, uniek ja. stadion. Uh, uh, uh, geweldige akoestiek uh, Ronald, denk ik ja het is een stadion, wat, wat kan daar nou voor bijzonder <laughs> zijn qua akoestiek? Nou de, de, de, het geluid blijft daar heel erg hangen dus op een of andere manier uh, word je opgezogen door het geluid. Het geluid gaat niet weg. Het, het, het, het verzamelt zich en komt eigenlijk neer op dat veld. Maar waar je ook zit in het stadion, je wordt meegezogen in dat geluid. Er, is, er kan eigenlijk in dat stadion niks gebeuren zonder dat de rest van het stadion het ook merkt. En, en ja, die, dat geluid, daar, daar, in die golf ga je mee. En dat, ja. is, dat is echt geweldig. En dat imposante, wat, wat, wat, wat ik ervan vind eigenlijk, is dat je, je komt aanrijden en dan ligt die daar ineens. Een staalconstructie, zoals je die eigenlijk nooit hebt gezien. Vervolgens kom je binnen, sta je ontzettend hoog, zeker als je de eerste keren komt. En dan zie je die mat, je ziet, en, en dan is die nog net iets mooier als de lampen erop schijnen. Het is een beetje vochtig. Ja, dan, dan, dan is het bijna romantisch. Ja, het is, als jij het zo zegt dan wel. Terwijl, Ronald, jij bent een hagenees. Wat doe jij in de Kuip? Ja, nou ja, wat ik er doe is dat ik er heel veel kom voor het werk en heel veel ben geweest omdat ik in die regio uh, werkzaam ben geweest, uh, veel in de Kuip heb gedaan, maar ja, ik vond FC Den Haag waar ik toen als eerste kwam ontzettend leuk. Uh, en dat, dat was mooi, daar maakte ik ook het eerste relletje mee. Maar de Kuip, ik, ik kwam voor het eerst in de Kuip toen het, uh, het, het Feyenoord ad toernooi dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Ja. Ja. Ja, ik zal die eerste entree nooit meer vergeten, dat je, dat je daar staat, dat, dat groene gras, al die mensen, ja, dat, dat, dat was weergaloos. En jij bent gevraagd om, om, om plaatjes te draaien daar, hè? Hoe kwam dat ja, zo? Via, via Stadradio Rotterdam, waar ik, waar ik toen werkte, uh, en dat is later doorgezet bij Rijnmond. Was dat, uh, ja, was dat wat een soort uitvloeisel van een, van een samenwerking. En, dat, uh, en, en toen kwam ik dus in de samenwerking met de man die je aan de andere kant hebt, met, uh, <lacht> met Peter Houtman, en hebben wij zes jaar lang liever en leef gedeeld. Ja, maar het was toch, iemand werd er uitgeschopt omdat hij iets stoms draaide en daar mocht jij invallen? Ja, dat was, voor mij was er iemand die uh, had het liedje We Are The Champions opgezet. Uh, destijds zeer bekend als Ajax-nummer. Bij een, uh, een, een huldiging gelopen van een jeugdteam. Ik was daar zelf niet bij. Ja. Maar uh, toen werd het uh, verstandiger geacht om een andere muziekman te vinden. <laughs> daar hebben ze heel lang naar gezocht. En uiteindelijk hebben ze Stad Radio Rotterdam gebeld. Er was Sjaak Troost en die zei, hebben jullie niet iemand? Toen dacht ik, nou, het is voor mij een mooie gelegenheid om elke week voetbal te zien. Dat doe ik wel. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Um, Peter, ik geloof dat jij um, je, je eerste doelpunt niet kunt herinneren in de kijk, maar goed, je hebt er ook zoveel gemaakt. Maar, maar wel uh, toen jij als klein jong talentje een, die, die voor een voorwedstrijd mocht spelen. Ja, dat zijn zaken die je nooit vergeet. Zoals Ronald had net ook al verteld. Want Ronald is een zeer gewaardeerd uh, collega geweest, altijd. We hebben heel wat zitten klessenbessen onder de wedstrijden. Want het was niet altijd om mooi om aan te zien. En uh, gingen wij al uh, dingen voorspellen wat er uh, zou gebeuren. Wat we nu we gaan doen. het Peter. <laughs> En dat kon Ronald als geen ander. Oh ja. En en de duizenden mensen waren er ingekomen. <laughs> en zo kan Ronald nog een tijdje doorgaan. <laughs> maar dat was inderdaad uh, een van de, de, de meest. Uh, memorabele ja, herinnering aan de Kuip is dat je voor het eerst, dan, ik zei al eerder deze week, je kan je nog zo herinneren dat je op dat moment, dat je de eerste keer het stadion supportje betreedt, dat ik dacht van, oh, hier moet, hier zal ik een keer spelen. Ja. En als dat dan op een gegeven moment uitkomt, later werd dat als, als prof natuurlijk, maar vooral ook de eerste keer dat je net lid bent van Feyenoord, ik was 12, 13 jaar, en dan mag je een voorwedstrijd spelen. Dat was voor de wedstrijd Feyenoord-PSV, nou, dat... dat dan Gaat er al een soort droom in de vervulling? En want jij mag op dat moment in die in het begin nog wat lege kuip, maar later, als de wedstrijd tegen PSV gaat komen en je zit vlak voor het begin van die wedstrijd, is het goed vol en dan mag je op dat op die gouden, die geweldige, heilige grasmat spelen. Ik moest op een plaats spelen waar ik totaal nood had gespeeld, links buiten en ik moest uh, zogezegd kalk aan mijn schoen hebben, maar dat was helemaal niet belangrijk. Je mocht in die geweldige kuip spelen en dan ben je, kan ik je vertellen, nog veel meer verkocht. Heb je een bal geraakt ja, gelukkig ook nog ja. wel. He. Nog best wel uh, lekker mee. Ja, ik, ik trok al uh, snel naar binnen toe. Maar dat mocht dan niet. Dat wil zeggen, voetbaltechnisch, dat je naar binnen loopt. Zou ik maar zeggen. Terwijl je aan de buitenkant moet <laughs> blijven. Maar dat is weer een heel Het technisch heeft verhaal. geen zin Peter bij mij. Laat, laat maar. Ik, uh, je uh, je een technisch peep. Peep. Ik, probeer, en, ik probeer het uit te leggen. Ja. Dat, uh, dat was een, een van jouw hoogtepunten dus. Um, de, er zijn natuurlijk ook dieptepunten. Um, daar was je ook bij Peter. De, de rellen met Tottenham Hapsen-Ultsperm. Ja, ik moet zeggen de allereerste keer dat Nederland überhaupt met uh, grootschalige rellen uh, te maken heeft. Dat was inderdaad in een wedstrijd. Die fijne spelen speelden in de, in de finale van de UEFA Cup. Dat was de tweede wedstrijd die in Rotterdam werd gespeeld, 1974. Ik zat toen nog als... Uh, als jeugdlid op vakie P, dat is een hoekvak... en kon van daaruit al die ellende aanschouwen. En dat was inderdaad zo massaal voor het eerst. En, en je wist niet wat er gebeurde op dat moment. Maar wat uh, zag je? Agenten, Nou ja, agenten die op een gegeven moment met de, de platte pet, zoals dat noemen, naar boven gingen in de tweede ring. Omdat daar uh, nogal wat uh, ja, uh, dronken en weet ik veel, uh, heel veel Engelse support van Tottenham daar, uh, laten we zeggen, niet uh, netjes met uh, spelregels omgingen. En dat werd een uh, ja, matpartij, politie moest ingrepen, mensen die, die van angst uh, uh, wegliepen. Uh, ja, dat was een uh, dramatisch gebeuren. Maar goed, uh, ja, ook dat uh, zijn dingen die je meemaakt en dat zijn en de, de, de mindere kanten van uh, 75 jaar uh, de kuik. Ah. Maar ja, het is vandaag een feestdag. Dus uh, ik heb het liever over de schitterende herinneringen. die voor, ja, je kunt zeggen voor duizenden, duizenden mensen daar liggen. in die, in die Rotterdamse nou, kuik. Ronald, wat, wat is voor je een van de mooiste momenten van jou? De EK-finale uh, uh, tussen Italië en Frankrijk was mm. mooi. De winst van de, van de UEFA-cup. In, uh, in, in 2002, en, uh, maar de mooiste herinneringen heb je toch als kind, op een of andere manier. En ja. een van die AD-toernooien was de presentatie van, uh, van Johan Cruijff bij, uh, bij Feyenoord. Dat was dan op vrijdagavond, speelde Feyenoord voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling ik weet dat nummer 10 Johan Kruijs werd genoemd dat dat stadion werkelijk ontplofte en dat nummer 11 Pierre Vermeulen dat hebben de mensen nooit meer meegekregen maar dat was, dat was echt geweldig en dat, ja, die, die orkaan van geluid dat zat ik dan en met mijn spulletjes allemaal netjes opgeborgen, ik was bang om alles te verliezen qua kaartjes en boekjes en dan, ja, dit, uh, dit, uh, dit geweldige uh, geluid en, en uh, die geweldige sfeer dat, ja, dat, uh, die voetbalbeleving van toen heb ik nooit meer gehad, dat is heel gek want wat jij net zei, dat, was, dat is ook wel Mooi verhaal, toch? Over de, de, de finale van EK 2000 in de Kuip. Daar was jij bij, achter de schermen. Ja, ik was in die tijd calamiteitsspeaker bij, uh, bij de Kuip. Het is eigenlijk een verhaal, wat, wat het mag eigenlijk helemaal niet, maar... Uh wij hadden die beker staan in de radiokamer. Ik deed de oproep voor uh, verstopte toiletten en uh, de treinen die reden reed voor de Duitse fans. En welke fans dan ook voor alle wedstrijden in ja. de Kuip waren, alle dienstmededelingen. En wij zaten daar met die beker. Dus wij stonden, de, ja, de beker, hè? De beker, ja. de, de, de, de Europese beker. Dus ja. Die hadden we al een paar keer omhoog gehouden. En, en, maar er zaten ook linten aan van Frankrijk en Italië. Nou weet ik niet helemaal het scoreverloop meer, maar volgens mij stond Italië heel lang voor... En vervolgens hadden wij die Franse linten er vast afgehaald en die hadden we om ons hoofd gebonden. En daarna die, die, we kwamen we op plekken waar linten niet horen te komen. En vervolgens maakt Frankrijk gelijk en toen kregen we toch al een beetje benauwd. En uiteindelijk won Frankrijk de Europese titel. En zagen wij tijdens die huldiging Zidane met die linten en die beker. Terwijl wij echt wisten waar die linten allemaal geweest waren. En dat is maar goed dat Zidane dat niet wist. Ja, dat is een mooi verhaal. Dat was zo ook allemaal in de Kuip. Ja, heren, en dan zijn allemaal mooie verhalen, maar onderwijl praten ze over het bouwen van een nieuwe kuip. Dat moet toch pijn in jullie hart doen, of niet? Beter. Ja, nou ja, gemengde gevoelens daarbij. Want kijk, je moet, je moet natuurlijk vooruit als club zijn. En zeker de moeilijke financiële tijden die Feyenoord achter de rug heeft. Uh, en en nog, nog steeds niet helemaal weg zijn gewerkt. Uh, men wil de Kuip meer gaan uh, exploreren. Maar ze zitten nu aan, aan de top van de mogelijkheden in de huidige Kuip. Dus ja, commercieel gezien moet je dan verder gezegd. Maar er zijn zoveel mensen die daar ook moeite mee hebben. Vooral ook omdat ja... De Kuip, het is een symbool, het is een het is, het is, het is bijna een heilige plek voor zoveel supporters. Dus. Ja, dat brengt vaak pijn met zich mee. Maar aan de andere kant, je moet uh, reëel zijn. En bij Feyenoord hebben ze daar mooie slogans van uh, op mooie pamfletten staan. Uh, uh, respect voor het, leden, uh, voor het verleden, maar uh, ook voor de toekomst. Dus, dus met name, ja, je moet ook vooruitkijken. Maar het is altijd moeilijk. Ik moet zeggen, het is best wel te doen. Want met de, met de moderne mogelijkheden die er zijn... zijn er natuurlijk schitterende stadions te bouwen. Daar ligt het ja. allemaal niet aan. Maar je moet proberen in, in, in gesprek met elkaar te komen... tot als het dan toch tot een nieuw stadium komt... om te proberen die, die identieke sfeer van de Kuip... zoveel mogelijk te bewaren. Nou, we gaan zien of dat gaat lukken. Dank, heren, voor nu in ieder geval. Ronald van de Geer, Peter Houtman. leuk dat jullie er waren. Oké. Okay. Ronald, leuk dat je erbij bent. Ja, dan even naar het actieve voetbal, Bastigler. Apuel Nicosia Real Madrid. We zijn uh, in de tweede helft alweer een minuut of acht onderweg. Het is nog altijd 0-0. In de tweede helft heeft Real eigenlijk geen kansen gekregen. Er zijn wel mensen gaan warm lopen, omdat Mourinho toch langzaam maar zeker wel een beetje zat is geworden. Marcelo loopt warm, nou is dat eigenlijk een verdediger. En KK loopt warm. De KK wel te verstaan van Real, want er speelt er dus bij de tegenstander ook één die al snel het veld in moest komen, omdat er een... Verdediger geblesseerd raakte aan die kant. Nu is trouwens Higuain geblesseerd geraakt na een botsing. En dus is het maar af te wachten of hij verder kan. Uh, maar het loopt dus bij Real nog niet zo ongelooflijk goed. En zo blijkt dat de ploeg uit Cyprus, die dus in de poolfase al goede resultaten heeft geboekt. Gewonnen van Zenit, gewonnen van Porto en gewonnen van Lyon in de vorige ronde. Toch in ieder geval elke minuut weer iets dichter bij een stuntje komt. Want 0-0 nog steeds na 54 minuten tegen het grote Real. We lachen er niet mee hoor. Er zijn wel wat leuke momenten geweest aan het begin van de tweede helft van Benfica-Chelsea. Waar het na 53 minuten en 44 seconden nog wel 0-0 staat. Maar met name de trap in minuut 47 van Cardoso van binnen het strafschopgebied. Echt het moment dat je dacht, daar gaat hij hard. Half hoog geschoten op het doel van Petr Cech, maar op de doellijn. Notabene oud Benfica-speler David Luiz Met het bovenlichaam, die die poging wist te keren. Dat was de grootste kans. Het is nog 0-0. BNM Today. Willemijn Veenhoven. geven wij de laatste woorden weer weg, zoals elke avond. Uh, te beginnen met um, DJ Fedderlegram. Ja, ik uh, heb gisteren in uh, uh, Miami getraaid op het uh, Ultra Festival. Het is eigenlijk een beetje. Ja, een van de belangrijkste festivals hier in Amerika. En er was ook een livestream op YouTube tegelijkertijd. En ik moet echt zeggen dat, we uh, hoort een beetje aan mijn stem, dat het echt een van de nou, meest geweldige sets is geweest die ik, die ik ooit heb mogen, mogen meemaken. Dus uh, ik ben een, een, een vermoeid maar een blij man. En dan advocaat Oscar Hammerstein. Keuzevrijheid voor een arts, inruiden voor keuzevrijheid van een verzekering. Is het begin van een noodzakelijke tweedeling om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. En voor een dubbeltje op de eerste rang is daarmee voorbij. En dan als laatste journalist en presentatrice de Lisbeth Staats. Ik ben al twee dagen verslingerd aan de hashtag Key op Twitter. Een real-time verslag van de zaak tegen hulpverlener Keep Bakker. Ongelooflijk. Ik geloof bijna niet wat ik lees. Elisabeth die is aanstaande vrijdag te gast hier. Dan schuift ze aan bij de speciale vrijdagavondshow. Waarin we een punt zetten achter deze nieuwsweek. Dus dat vrijdag. Eerst morgen weer gewoon een uitzending. Een mooi filmpje nog over een uur te zien op onze Facebook over die HIFzaak. Zeer de moeite waard. Over een uur op facebook.com. En. Europees Voetbal of Radio 1.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 Mannen die de lat hoog leggen, ga naar mensenrelatie.nl Loverboys, spuiten en slikken en je zal het maar hebben, zijn programma's bedacht door tv-professionals. <middels> Heb jij ook een goed en origineel programma-idee, dan is dit je kans. Doe nu mee met de kijkerspits van PNN. Ga naar tvlab.bnn.nl en stuur je idee in. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.